Michael Pinhouten. de telegraaf schrijft dat het Weland College niets wist van zijn achtergrond. De school reageert verbijsterd en gaat de leerlingen bijpraten. Michael P. volgde de opleiding toen hij verbleef in een psychiatrische kliniek in de Nolder. Gisteren werd bekend dat het OMM verdenkt van moord of doodslag en van verkrachting. Steeds meer mensen overlijden doordat ze vallen. Volgens het CBS stierf er vorig jaar bijna 3900 mensen door een val, vooral ouderen. De vergrijzing is deels een verklaring... maar het heeft er ook mee te maken dat oude mensen langer thuis blijven wonen. Na maanden onderhandelen hebben vakbonden en werkgevers... een akkoord over een nieuwe CAO voor supermarktmedewerkers bereikt. Ze krijgen in twee jaar tijd 3,5% meer loon. En er komt een zogeheten tussenbaan, dat is een contract voor vier jaar. Het komt in de plaats van de vele flexcontracten. Supermarktmedewerkers gaan verder meer pensioen opbouwen... en ze krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van 175 euro per jaar. Kabinet Rutte 3 gaat vandaag van start. De ministers en staatssecretarissen leggen vanaf 11 uur de eet aan koning Willem-Alexander. Dat gebeurt op Noordeinde in Den Haag. Daarna is er de bordesscene. Vanmiddag gaan de nieuwe bewindslieden naar hun nieuwe werkplek op de ministeries... om de dossiers te krijgen van hun voorgangers. En aan het eind van de middag is de eerste ministerraad in de treffenzaal. De omstreden imam El Alami Amouche, die in België werd uitgezet, predikt nu in Den Haag. Dat meldt de Telegraaf naar eigen onderzoek. De imam zou extremistisch gedachtegoed verspreiden in de Haagse wijk Tansvaal en in de Schilderswijk. De gemeente Den Haag zegt ervan te weten, maar zegt dat Ammaoush een Nederlands paspoort heeft en hier dus gewoon mag verblijven. Het weer is vandaag bewolkt, in het noorden blijft het overwegend droog, in de rest van het land kans op regen en het wordt maximaal 16 graden. Morgen iets meer zon, het weekend bewolkt en regenachtig met wel ook af en toe zon.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 So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 Uh, en wij kijken beide, maar laat ik alleen voor mijzelf praten, terug op een uh, buitengewoon leerzame periode die echt heel fantastisch is als je in de positie wordt gesteld door diverse bestuursorganen zoals college en raden en de commissaris om dat mogelijk te maken, want dat is wel een voorrecht.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 Te etaleren. Dat moet ook wel kunnen betekent, ja. Dat, ja. betekent dat dat de, de structuur dusdanig goed is en ook de protocollen dusdanig goed zijn dat dat ook kan? Ja, daar heeft dat een stuk mee te maken. Het begint natuurlijk met je eigen ervaring, maar je ziet dat heel veel processen vergelijkbaar zijn. Um, dat aanpakken ook wel vergelijkbaar zijn. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om mensen. Ja. We kunnen het allemaal heel ingewikkeld maken, maar waartoe zijn wij als openbaar op besturen op aarde om mensen. Zonder inwoners geen openbaar bestuur. Ik kan het niet simpeler zeggen. En dat betekent ook dat je die cultuur van die mensen, die tref je in die regio terug. Daar moet je even aan wennen, daar moet je even aan schakelen. Dat, dat, dat lijkt mij ja. bedoel, dat zonder, zonder, zonder ja. te... Ja. Maar die mensen ja, ja. moeten ook aan mij wennen. Hè? Ja, natuurlijk. Want ik breng een andere cultuur. Ja, ja. En een andere houding. Ja. Ik ken mezelf ook een beetje. Ja. Ja. En, en dat is ook leuk om, om te ervaren. En dan, ook, dan zie je ook wel dat het zich weer heel snel voegt. Want je merkt, ik heb tenminste in Blaricum gemerkt, dat men je ook heel veel ruimte gunt. Ja. Als burgemeester, als mens ook, als je intenties maar goed zijn.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 Um, maar en dat gaat ook. Het is natuurlijk ook uh, in zo'n college even zoeken van hoe zitten we in elkaar. Maar je merkt uh, mensen hebben allemaal levenservaring. Dus dat, dat loopt dan vanzelf. En zij, zij, zij vinden het ook echt leuk om dingen anders te laten zien als voorzitter.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 Ik heb er nooit zoveel. En meestal roep ik er ook niet over. Maar om die onbevangenheid. Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat maar je ook, hoe je ja, het went of keert. Ja. Op, ja. Ja. op je eigen plek. Uh, I ja. Gewoon als mens. Ja. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert. Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, de schaduwen anders worden. Uh, zou kunnen. Nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet. Maar. <laughs> er zitten wat krasjes een, her en der. Als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Ja. Hoe diep die ja. deuk is, ja, ja, ja, ja, hoe ja. groot de ja. schaduw. schaduw dus, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel die plamuren. Niet doen, hè. Ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar, <laughs> maar ja, dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig. Nee, maar dat nee, is we nee, nog ja. Goed, dit was het uh, ja. We hadden nog... Uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen, Ja, he? zeker. We, we hebben Loveland. hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het strand, geloof ik, hè? Dat was een van de... Nou, uh, wat, wat, wat meer omstreden onderwerpen... die ik voor uh, collega Joan de Zwart had achtergelaten. <laughs> oh, oh, oh, oh. um, la Laten we... Nee, ik, ik, heb, ik heb lopen nadenken over...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 Ja. Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hoger hand ingegrepen. Ja, als ik het zo mag zeggen. De weergoden hebben het... Het kon niet doorgaan vanwege het weer. Van, dus Dat, dat was, klopt, ja. dat is op zich. Um, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien. De andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd... Dat echt het goed een goed organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Ja, en je moet dan eh, de, de, de schijn van, van vriendjespolitiek en dergelijke... dat moet je absoluut zien te vermijden. Dit is essentieel in hoe we met elkaar omgaan. Ja. En natuurlijk kan dat betekenen, dat is ook een hartstikke goed debat... dat wij zeggen, oké, okay, daar hebben we van geleerd als raad... en inwoners en ondernemers dat vinden, ja, dat moet er eigenlijk niet. Nou, dan ga je het beleid daarop aanpassen. Ja. Ja. Dat is prima. En je kan ook My denk ik. Don't het... shoot the messenger. Nee, precies. Nee, nee, nee. nee. Dat is e misschien, nu dat het zeg maar... Het,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 Een dat hele nation ja. die er nu ja. aankomt. Overlast fietsen op, ja, de fietsen op de boulevard. Ja. Ja. Het is ja, een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja, dat vind ik belachelijk. Ja. Maar, maar het al een hele kunnen. tijd he, ja. is dat zo. Ja. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar, maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je, je, je, je. Ja.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 rijden. Ja, dat maar dat is een interpretatie en een uitleg. Ik ben het daar fundamenteel mee eens dat je in een wandelgebied gewoon rustig moet rijden.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 Ook al nou, ja. heb ik haast. Want wat doen kinderen, wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Klopt, ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja. ik denk zo dat is de essentie van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja, ja, ze ja kan, anders, anders ga je komt zijn. zijn. Maar laten we daar wel rekening mee houden. Als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en...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 volstrekt achter zich gelaten. Want die samenleving is veranderd. Je ziet nu op uh, het, het, het, het verkeersgebied... heel andere invullingen. Je hebt de shared, shared space formule... waar gewoon alles met elkaar mixt. Maar daar moet je mensen in meenemen. Nou, wij zijn bezig met de, de ontwikkeling van de boulevard. Nou, wij, lezen de overheid, dat doen we al een jaar of twintig. Dat schiet niet op. Hè? Niet uh, ik zie nu gelukkig de plannen van wel...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 Ik zeg vooral u, want ik fiets nooit op stoepen en dergelijke. En iedereen die mij betrapt, die krijgt een kaart, die krijgt een, die krijgt een taart van mij als die mij betrapt. Een rode kaart. Nee, een, ka een taart. Oh, een taart. Oh, een taart. Oh. taart mag rood zijn, maakt oh. me niet uit. Als die mij betrapt, het fietsen op een stoep ja, ja, dat of wat ook, Dat doe ik is... gewoon niet. Dat maar dat deed ik vroeger ook niet. Ja. Maar dat is een keuze. Uh,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 waardoor het natuurlijker is ja want dat is eigenlijk ja. de kracht en dan heb je bijna geen borden nodig nee, nee want dat je, je hebt ik denk wat, wat je daar ook nodig hebt is bijvoorbeeld uh, twee richting verkeer hè, op die op die althans voor fietsers niet voor uh, auto's maar ik vermoed voor moet niet dat dat gaat gebeuren nee is dat niet iets maar dat, wat... dat, dat, voor fietsers weet ik niet zeker uh, nee, voor auto's gaat het zeker niet gebeuren. Ja, auto's, dat kan nee. niet. Er is geen ruimte voor natuurlijk. Maar is niet Jawel, zo... je kunt kiezen. Ja. Je kunt, uh, uh, uh, uh, uh, overal kun je keuzes maken. Ja, dan wordt in de, de stoep heel klein. Precies. Ja. Dus er moeten en kosten gaan van het wandel- en promenadegedeelte. Maar dat gaat niet gebeuren, nee, denk ik. Niet. Dat willen we niet nee, met z'n allen. Nee, precies. Ja, dus dat soort afwegingen het is elke keer weer in een beperkte ruimte het maken van keuzes. Ja. En twee richtingen verkeer... fietsen ja. kost ruimte. Goed, went of keert. Absoluut, ja.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 Ja, voor een heel stuk. Dus ik heb eens een keer een weddenschap met een groep acht gehad. Uh, uh, uh, die, die hebben ze niet gewonnen. <laughs> ze mochten drie maanden lang uh, uh, mij proberen te betrappen met fietsen fiets op de stoep. Maar als een van hen dat zou doen, zou de weddenschap ter ziele zijn. Ja, toen zeiden ze, ze ja. zelf... Ja. Nee, ja. nee, ze hebben het wel een week of vier, vijf uitgehouden. Ja. Maar toen ze zeiden ze maar, maar u kunt ons toch niet allemaal zien? Nee, ik zeg maar, ik ga ervan uit dat jullie eerlijk zijn elkaar ook...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 Okay. Uh, en uh, de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slechte beens zijn, worden door die jeeps Leuk. opgehaald. Ja, ja, dat is echt dat top is. hoe die is vrijwilligers mooi. van keep them rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. uh, en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend ja. mooi.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 Gewoon dat uit te vergroten ja. en dan krijg je die warmte van die doelgroep ja. die dat ook zo waardeert met het applaus ja. gewoon weer terug. Weer terug ja. Ja. Dus dat is ontzettend ja. gaaf om mee te maken. Echt en complimenten voor die club. Ja. Mooi. Het laatste onderwerp, historische Grand Prix. Wat was het een feest? Ja? Ja, ja ik vond het prachtig. vond het wel klein. vond het, nee. het kleiner dan, dan dat het was. Er waren minder auto's. Minder. Hmm. Uh, nou, ik dacht dat er wel veel auto's waren. 120 waren er ja, wel. We nee, hebben ah, hem gelimiteerd. Het? Ja? Oh, dat is het. Ja, uh, oh. dus het kan zijn dat er. In 10 of 15 minder waren geweest. Maar voor oh, ook... Een bepaald soort auto's was er niet, denk ik. Ja, ja, ja maar ja. er is een limiet op. Omdat we hem... Uh, hij moet wel verantwoord blijven. Want achter de schermen lopen we steeds te, te woekeren met... van wat is nog verantwoord en wat niet. Ja. Okay. En het ingewikkelde daarachter is, is dat je... als je kijkt naar Zandvoort vanuit de historie... dan reden al die auto's hier vanuit ons mooie dorp gewoon naar het circuit. Het ja. was een andere tijd, ja, realiseer ja, ja. ik me. Ja. anders, ja. milder verkeer. Maar wel, is wel die beleving, hè? De eerste keer dat we dit organiseerden, toen stond een keer. Nou, ik werd echt aan mijn jasje getrekt door oudere zandvoort. Die zeiden: Meneer Meijer, wat is dit mooi? Het is de historie. Ja, dat is ook zo, ja. Letterlijk. Dat we dat deden. Ja, ja. En, en dat is wat je eigenlijk. Um,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 dat gedachtegoed daarin.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 en dat is het groot verschil kijk dus je hebt helemaal geen veel regels nodig nee. maar je moet zorgen dat je op de essentiële ja precies de basis de basis die is, normen ja. Ja. en die handhaaf je dan ook ja. en nou zo lopen we te zoeken omdat het het is echt een feestje want als ja. je daar rondloopt je, ja. je, je, je, je proeft het enthousiasme van de mensen ja. nou en daar is de balans er moet natuurlijk geen honderdduizend mensen worden die hier komen maar die gaan ook niet komen nee, nee, want het is niet dit is een select het is net, publiek het is net goed. en dan gaan ze in het dorp gaan ze staan en dat is ook mooi alle alles was vader vol. Het weer zat mee helemaal mee eens, maar ook met slecht weer trek je dan nog mensen. Dat verbaast mij. Dus ik denk van nou, dat is een compliment voor ons allen. Ook de, de inwoners die heel goed daar mee veren en beseffen wat de risico's zijn. is mooi gedaan. Maar de sfeer, vond ik, die ik ben is... door het dorp heen gelopen. Ja. Een die was zo super. Ja. Het, het, ook op, op de terrassen ja. waar die mensen zaten. En die de mensen zaten te glimlachen. en Het was een feest. Het was ja. een feest ja. voor iedereen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En dat is waar we nu, um, ik weet niet hoe lang we dit al doen. Een jaar of vijf, zes denk ik. Ja.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 en die man, die eigenaar, komt uit het buitenland maar die vond dit zo gaaf, hij zegt nee, ik neem het risico dat hij kapot gaat hij stond bij het uh, gemeentehuis bij, ja, ja, afgehekt, ja, ja, ja, klopt. Klopt. Ja, die klopt, had hij klopt, laten effakken, ja. want dat ding kost wel een paar centen en als je hem dan uh, soms ongelukkig aanraakt, kan die kapot gaan, dat wil je ook niet maar die rijdt mee en dan hebben we oh, eigenlijk hè? nog nooit meegemaakt dat zo'n ouwe die. want hij heeft namelijk hij heeft wel remmen, maar hij mag niet stilstaan, want dan koelt hij namelijk niet en, uh, ik dacht van, die man is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 zijn we moeten we al gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd aviema. dan Gerard Schotten gehad? Ja. Nee, het, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we, ah. uh, we hebben de onderwerpen we gehad. Al maar al. 50 jaar uh, dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat mogen ja. faciliteren. Ja, hè? Zeker. Met een prachtig uh, dierenasiel daar. Ja. Kom erbij zitten, Alet. Goedemorgen hoor. Goedemorgen. Hallo. Hoi, hoi. Ja. Alvast een... Uh...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 van het uh, ja. uh, Bierenasiel in Zandvoort. Ja, ja. Ken ja. Land, ja. Ken klopt. Zo heet het ja. tegenwoordig, heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank, Dank, Dank u wel, uw u, ook. u ook, Graag dat u weer gekomen gedaan. bent. En, uh, kom allemaal morgen ook naar het Bierenasiel, want het is echt een moeite. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ja, ah, dan maar dan ze moeten zich dan wel legitimeren. Ja, ze moeten dus het oh, laten zien. Ja, ja, dat ja. Ik wil best zeggen mis. dat ik 50 ben, maar dat uh, gelooft toch niemand meer. Je moet het wel bewijzen. Dank u wel. Dank u wel.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 we hebben een... Uh, dus dan kunnen we kijken hoe, hoe de... Hoe de, hoe de, de beesten verblijven eruit zien. De, handen, de ja. honden en de katten. Ja. En dan ja. hopen jullie ja. natuurlijk dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan, En hè, die dan gewoon denkt van ja, dat nee, nee, kan nee, nee, nee. niet. Die ja, moet met mij mee. mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar maar, zitten wel voorwaarden aan, hè. Want dat kan niet zomaar. Aan, kan niet ja. zomaar. Nee, nee, niemand krijgt morgen een uh, dier mee. Uh, want het kan een impulsbesluit zijn. Precies. Dat is ook zo. En uh, ze kunnen zeggen, ik ben geïnteresseerd. En dan winter er inderdaad een gesprek uh, in plaats...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 Hele goede tips dat ik denk: ja. van ja, ja, dat is ook logisch. Weet je, ja. een kat moet, moet kunnen spelen, die moet je afleiden. He, als die gefocust is op iets, dan kun je hem afleiden en daardoor uit die flow van, van aanvallen of van, van boosheid uh, halen. Ja. Ja. Ja. En de, als je dat maar vaak genoeg doet, dan heb je uiteindelijk ja. misschien het is gewoon ook het, een hele. Het vertrouwen weer. Want aandacht, en tijd. Ja, dat is zo belangrijk. Ja. Als, dus ja. Ja. Uh, ja. geen goed leven hebben. je gehad ziet het aan mijn beesten. Hij heeft he? enorme aandacht uh, nodig. Ja. En uh, houdt ervan om een veel te we, worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat dat is ook mensen heel fijn, ook. Toch? Dat is ontzettend he? leuk. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Uh, ja, ja, We een hebben een maand geleden. Of twee maanden geleden. Is dat een ja. beetje gevierd. Met officiële opening. Ja. Uh, ook van het keurmerk. Wat we dit jaar gekregen ja. hebben. Dat hebben we verteld. Ja. Bijzonder hè? Ja, heel heel mooi bijzonder. Nou ja, bijzonder. Eigenlijk niet. Het is natuurlijk fijn dat je dat hebt. je moet ook.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 en dat is natuurlijk gebeurt, ook een heel dus belangrijk uh, ding. Ja, dat ja, is waar. Zeker, okay. zeker. Maar in deze regio gaat het inderdaad dus heel goed. Maar er zijn ook regio's die wel niet, uh, heel veel kittens hebben... Dus, waar het dus bomvol zit. En daar ja. is dus waarschijnlijk een iets ander... Bereid, kunnen jullie daar misschien. iets mee? Is het niet zo dat nou, jullie daarmee uh, contact hebben... en dat je dan zegt van nou, wij hebben wel wat plaats... We kunnen wat overnemen of doen jullie dat niet? Op dit moment niet nog. Maar misschien dat het wel gaat komen. Want we hebben nu een grote regio. Een groot DB zeg maar. Vier regio's in Nederland nu. Op een gegeven moment moet je wel gaan kijken. Hoe moet je dat aanpakken. Het is natuurlijk inderdaad van te gek. Je hebt natuurlijk mensen lopen. Die in vaste dienst zijn ook. En als er heel weinig beesten zijn. Dan is dat eigenlijk. Oh, ja. nou, het lijkt een... me dat Amsterdam, uh, weet je, daar heb je ook mee weg. Uh, ja. Daar da da da zal misschien, uh, wel, he, want dat is van een stad, ik denk dat het daar heel druk is. Veel ja. drukker dan bij jullie op dit ja. ogenblik. Ja. ja, maar sommige asielen vallen natuurlijk niet onder de dierenbescherming. Want die zijn er natuurlijk oh. ook, hè? Oh, die ja, zijn dat er ook. Zijn ja. er particuliere initiatieven? Of, uh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Oh, dat is het ja. verschil. Ja. Ja. En is dat ook met honden? Dus het is met honden en katten zo.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 13 euro denk ik per dag per dag dag en nacht dan een dag zo hebben we ook dus 11 euro per dag oké grotere honden ja zijn meer per euro ja dat heeft natuurlijk te maken met de voedsel ja en en met alle met het onderhoud en dat moet natuurlijk ook uitgelaten worden het is niet zo dat ze alleen maar op het terrein zijn maar dat jullie gaan er ook mee de duinen in wandelen als het kan wel ja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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja. ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. nou, dat is toch... Uh, dat wordt hè? een leuke dag. Leuke dag. Is ja. Heel, ja. Ik ben er morgen ja. niet helaas, nee. want ik, nee. ja, wij, wij, uh, ik ben bij bij de op de Krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. is ook jammer. Ja. Ja. Ja. Maar er komen er meer, toch? je ja. elke dag hier toch langskomen. Ja. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Hamilton, we hebben Smink. Oh, leuk. grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, soep van van Fleur ja, bij lekker. jullie kopen, de kaas ook vandaan. Ja. Dan is de opbrengst. Is, is voor het Poort Asiel. Is het asiel. Ja, dus ja. Het is jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met uh, de soep? Met de soep, ja. Nou, wat lief. Ja. Ja. Ieder asie jaar, asie. jaar ja. opnieuw. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf langs geweest oh, bij oh, de winkels mooi. en bij de hoofdprijzen. Iedereen wil, wil. En, uh, ja. Ja. De, Voor de Grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar gesteld. Nou, die had ik al. Maar ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Het zijn echt.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 Die komt ook. Die uh, ja, ook ja. komt ja. en die ja. altijd ja. leuke ja. dingen heeft. Dus, ja. Ja, We hebben het. één iemand die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht. Okay. Uh, cakejes. Kiesjes. Oh. Uh, nou, het wordt nou, een feest uh, ja, Het is oh, een feest. Ja, ja. <laughs> het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen... Ja. Die uh, krijgen een beer van ons. En zo. Ja. Nou ja. ja. We hebben een uh, speurtocht ook uitgezet... En de kinderen kunnen dus de speur toch ook gaan lopen. En uit alle inzendingen wordt een, uh, als hoofdprijs gelood dat ze met een aantal vriendjes langs mogen komen... om een keer een grote rondleiding te krijgen. Ah, in met nou, limonade of weet ik het allemaal. Ja, nou, Nogmaals, open asieldag, ja. zondag 1 oktober van 11 tot 4. Nog één ding wil je ja, zeggen? Ja, twee wat? dingen eigenlijk. Twee dingen. Oh, ja. Er zijn ook demonstraties namelijk. Ja. Uh, belangrijk is, om half 12 hebben we een lezing over EHBO. Okay. Okay. Dat wordt gegeven door